Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel is niet van plan een top te beleggen met Europese landen die de meeste migranten opvangen. Een regeringswoordvoerder spreekt een bericht daarover in de krant Bild tegen. Er worden wel intensieve gesprekken gevoerd over het migratiebeleid met andere EU-lidstaten en de Europese Commissie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 Twee weken geleden schreef Denkvoorman en raadslid in Rotterdam Koezou dat hij vanuit de nida de oproep kreeg om te fuseren. Maar NIDA zegt zich daar niet in te herkennen... en denkt dat Denk uit is op een overname. De ministers van Buitenlandse Zaken van Griekenland en Macedonië... hebben het akkoord ondertekend... waarin de naamsverandering van het laatstgenoemde land is vastgelegd. Dat moet binnenkort als de Republiek Noord-Macedonië door het leven gaan. Beide parlementen en het volk van Macedonië... moeten nog akkoord gaan met de naamsverandering. Griekenland en Macedonië hadden jaren ruzie over de naam... omdat in Griekenland ook een regio Macedonië heet. In Skopje en Athene gingen afgelopen week duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen de naamswijziging. Het weer, soms wat zon, plaatselijk een bui... en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. verkeersabdate.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 wie is douche, wie is tot dat snoesje, douche is het snoesje van de drummer van de band.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 was een Nederlandse zanger en conferentier... die de periode tussen beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes horen... Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? In 1939. Zoek de zon op, in 1936. Schep vreugde in het, in leef. Schep vreugde in het leven. uit 1937. En Louis? Louise zit niet op je nagels te bijten. En die ene hit uit 1936 heb ik nu voor u...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 Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn Staat wel zo'n mahon, je de huid Maar als je boter op je hoofd, dan blijft er dan maar liever uit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 Verhaald, hoe de sabbat begon. Dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo heen nu daar woont. Bij het gannekenfeest gingen de Het niet nust, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en het de kroon in hij, hoort. Fluistert hij, muzzelenbrokken voor de heerlijke. De hele. Mannen. Maar... Golfie, lekker bakkie, coffee, jongens, wie lust er aan komt? lekker bakkie, golfie, golfie, golfie, golfie, Like a man, along in zijn bed ligt de droom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 Be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 Schijnt. Iedereen komt met zijn winter slapen, door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust, alle naderheid wordt uitgeblust. Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt? En de allervloedste pessimist.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 Alles is zo relatief, hè? En daarom plukt de dag. Alle misère van heden is morgen weer opgelost. Kom, Kees, het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. Kom, Kees, bekijk het al aan. je zo is onvermijdelijk. Laat ze er aan maar gaan. wij weer voorbij gelijkbaar gaan.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 deze okay. ze de in geef ze de De liefde van de leer, wat zand voert het zand voort.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 De marine. De derde weg hoe het nu vast naar goed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 die zegt u helemaal niks natuurlijk. Hè? Misschien ja, hey, het was niet zo lang geleden. De critici spraken lof over haar vertolking van de slechterik. En in 2001 speelde ze Lilian in de Saint amour En in 2004 de rol van Odette in de Vlaamse film Confiture. En u hoort er nu. Met een fantastisch mooi nummer. Jasperina de Jong. Geboren in Amsterdam. Op 7 januari 1938. Een Nederlandse actrice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 Toen het op was, zei ik vroeg Dit is te gek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 De is uit Den Haag, getiteld Tearoom room Tango. Toen ik jou de roze Tearoom langzaam binnen zag, met je kaalgevreten pontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in het hemelsnam herkende.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 deze dame hier wou even alles afrekenen. Jij bent belazen. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou is even.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 Zeker wel, zijn, mijn mevrouw Je ruikt maar door tot dat gebouw Dat is een moede zaak Daar kom ik zelf ontzettend vaak En als je daar dan bent Vraag dan de weg naar Purmerend Op de step, op de step Ik ben zo blij dat ik hem heb Toen zag ik een chauffeur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 Vanavond het Scheveningse strand met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo liefst en geef, als de Scheveningse zee. Daar water leeft de hoog -ho -ho -lee. En er is geen strand zo charmant, als het Scheveningse strand. Daar ploeg de bloem van Nederland in Gresson. Des zondags kruist de zee verfijn, wij en zij voor de elite deel.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 En er is geen zee zo gist en geet als de Scheveningse zee, daar valt alleen de hoofd volledig. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar vloog de bloem van Nederland. O, oh, je bij, zal u, o, oh, chant, wat een aardje naar de tempel gaat u. En er is geen zee zo die en als de Scheveningse zee, daar baat alleen de Hoogpolee. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar vlucht de bloem van Nederland, het Splits. We leeft de tijd van de leer, met zand Zandvoort zand Zandvoort.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 uit de nieuwe wind over de dam, over het spaar en het rokken in. En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, ho oh, ho. zuiver wind, ik geloof dat nu een nieuwe tijd begint. Vaai het stop weg, al te doen. Want die lamrendigheid zijn wij nu doen, want het gaat verder, het gaat door. En ik heb je lief, ho oh, oh.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 Er waait een nieuwe wind over de droom. Over het spuit en het roken. Er zit de tijd die we het heeft geen zin. Wat het gaat verder, het gaat door En ik heb je liever.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 Laat nu uit. Kom, kom hier, zo.